Jazz-violisten, er zijn er niet veel van in Nederland. Uh, sowieso niet veel. We hebben vroeger natuurlijk wel eens... Uh, Sam Neven en Benny Beer kennen we nog. De oude Frans garde. Pop Frans Popti. Ja, die, die heeft daar toch ook wel wat in gedaan. Maar ja, ze staan er toch wel aardig in de commerciële hoek. Want de schoorsteen moet roken. En alleen van jazz kan de violist. Als je Stefan Krapeli heet, dan kun je er wel van leven. Maar voor de rest werd het toch een beetje lastig. Maar Tim Kliphuis is, is een uitzondering...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 And in a classicer i wonder little girl <laughs>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 No, they can't take that away.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 Llama desde su balcón, van mujer como le gusta el het maní, ¡Mani, maní, beetje se va, se va. niet Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Why do you leave me in this misery when you don't care about a thing for me? So unchain my heart, oh baby, let me be. Oh baby, let me be.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 Minister Verhagen van Economische Zaken noemt de overleden Albert Heijn... een van de aartsvaders van het Nederlandse bedrijfsleven. De voormalige topondernemer Albert Heijn overleed gisteren op 83-jarige leeftijd. Heijn, de kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen... was jarenlang voorzitter van de Raad van Bestuur van Aholt. Verhagen noemt Albert Heijn een toonbeeld van Hollandse ondernemingszin. Geen enkele ondernemer heeft de afgelopen decennia... zoveel invloed gehad op het dagelijks leven in Nederland, zegt Verhagen... Aholt heeft droef gereageerd op het overlijden van Hein. Volgens bestuursvoorzitter Risten was hij een bevlogen ondernemer die de wereldwijde voedingssector mede vorm heeft gegeven. De auto-industrie heeft zich wereldwijd hersteld. De verkoop van auto's steeg vorig jaar met 12 procent.